Steeds meer mensen vinden dat Nederland strenger moet zijn tegen Israël. Het Onderzoeksbureau Ipsos INO doet sinds het begin van de oorlog in Gaza... onderzoek naar de mening van mensen over het beleid van het kabinet. En ze zien nu dat de onvrede groter wordt. Nu zegt 59% het in beperkte mate of helemaal niet eens te zijn... met hoe Nederland zich opstelt. Uh, en meer dan de helft wil dat Nederland kritischer is naar Israël. Als ik iets zou moeten zeggen over waarom mensen dat willen... waar ze zich zorgen over maken... Ja, dan, dan is het eigenlijk dat mensen vinden dat er te veel en al te lang onschuldige burgers slachtoffers vallen. De onderzoekers weten niet precies waarom mensen per se nu ontevredener zijn over hoe Nederland met Israël omgaat. Dat meten ze niet. Hoe gaan we als land de klimaatdoelen halen? Minister Hermans komt deze week met een plan hoe ze dat wil gaan doen. Al hoeven we volgens mijn collega Ewout Kiviet niet veel grote dingen te verwachten. Dus ervoor zorgen dat de verduurzaming wat sneller gaat door vergunningverlening te versnellen. Het overvolle stroomnet sneller uit te breiden en CO2 eh, onder de grond op te slaan. Daar meer mogelijkheden voor te creëren. Er komt wat subsidie voor warmtepompen, meer groen gas wordt bijgemengd. Het zijn allemaal redelijk pijnloze uh, maatregelen. Uh, omdat het ja, in deze coalitie moeilijk is om echt met streng uh, klimaatbeleid te komen. Oké. Okay is het onderwerp wat naar de achtergrond gezakt... vanwege de situatie in de wereld. Het gaat nu bijvoorbeeld meer over de veiligheid in Europa. Rond deze tijd beginnen in Rome de voorbereidingen... voor de begrafenis van Paus Franciscus. Alle kardinalen die in Rome zijn, komen naar het Vaticaan. Daar gaan ze beginnen met de eerste plannen voor de uitvaart. Die is waarschijnlijk zaterdag. En wat weet u van Paulien Cornelissen? Ze is cabaretier. Schrijfster van taal is zeg maar echt mijn ding... En nu de opvolger van Maarten van Rossum in de quiz De Slimste Mens. We wisten al dat hij ging stoppen, net als presentator Philip Freeriks. Hij wordt in het nieuwe seizoen opgevolgd door Herman van der Zand. Dan krijg je het weer nog. De dag begint grijs... met in het noorden en zuiden kans op wat regen. Vanmiddag zijn er opklaringen met zon, maar vooral in het binnenland ook een enkele bui. Het wordt vandaag max 13 tot 18 graden. ZFM, een verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dagelijkse files veroorzaken vanochtend maar weinig vertraging... en beginnen inmiddels ook alweer op te lossen. Wel staat het nog vast op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Dat komt door een kapotte vrachtauto bij Amstelveen Stadshart. De rechterrijstrook is daar dicht, een 5 minuten vertraging hier... Het staat ook vast op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem... bij Hoofddorp 20 minuten oponthoud. En rijd je op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... dan kun je tussen Apkoude en Amstel bijna 10 minuten extra reistijd rekenen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. I want them to turn black I see the girls The by dressed in their See this thing happening to you.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 Als ze bij zo goed, goed bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. Doe. Hoe zijn we hier beland?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 Zag begon hij toen voor mij te vliegen. Ik ken een bot. Hon heet Anna. Anna heet hon. Och hon kan banna banen. Het is zo hard. Hon ju op in onze kanal. Ik wil vertellen voor je dat ik ken een bot. Ik ken een bot. Hon heet Anna. Je piet in je trek Kom je hoog en thee bot. je en wat. En inget zo'n in het uit je Så de werkelijk kanalen kanal land Ik trofde alledrie dat ik had zo veel. Maar Anna schreef en zei ik: "Er Jag geen en Ik ben een heel, heel, heel wakke zee. Samen te ver heel, heel vreemde voor mij. Maar er is niets wat behoeft Voor in mijn ogen 6.9 straks meer. 10.00. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.